Cilin rijdt daar vlak voor. Daar vlak voor Dave Nijns. Daar vlak voor Nicolas Roach. En daar weer vlak voor. Of tenminste vlak voor, dat is toch wel een minuut, rijdt de koploper uit de rit. En dat is Maxim Iglinski. Maar Andy Slek is dus op komst richting de kop van de wedstrijd. En het verschil wordt steeds groter met het peloton. Want het peloton is gewoon nog niet boven. Ze komen nu zo'n beetje boven. Ik zie Rijn Tarra mee. Jelle van Endert, Frank Slek, Cadel Evans. Dat zijn de eerste vier daar van het peloton die uh, inmiddels toch alweer op ruim vier minuten uh, zitten. Even kijken hoor. Vier minuten en één seconde wordt gegeven. Dat zou dan het verschil zijn ten opzichte van de koploper, ten opzichte van Iglinski, wat dan heeft uh, Andy Schlek en uh, Maxime For. Die hebben toch uh, inmiddels al twee minuten en vijftien seconden voorsprong op uh, het uh, pelotonnetje. Het pelotonnetje dat uh, voorlopig nog even rustig over die top heen gaat. En nu bezig is met de afdaling natuurlijk. Het is weer Thomas Vercler, die als Eerste naar beneden gaat. Maar ja, we hebben het gezien hè. In de Pyreneeën ging hij al een keer de bocht uit. En uh, gisteren op weg naar Pinerolo kwam hij op die parkeerplaats terecht. Onder die carport. Hij uh, kan maar beter een beetje rustig aandoen. Maar ja... Verklair denkt natuurlijk, ik moet mijn gele trui verdedigen, ik moet risico's nemen. Dat tekent hem natuurlijk wel, dat kenmerkt hem ook. Hij kan dat in ieder geval wel, hij heeft wel een groot hart. Maar dan moet hij nu de afdaling inzetten. Ik zie de twee mannen, ik zie Schlek en ik zie Monfort. Schlek geeft even een zetje aan Monfort. Ze joh even iets meer tempo maken op dit rechterstuk. Dan kunnen we de voorsprong alleen maar vergroten. Ja, we wilden de grote namen even boven op de ISOAR laten aankomen. En daarom mochten we het vier uur nieuws wat minuten uitstellen. Dat komt er nu aan. Straks zijn we weer terug met Tom en met Aard. En de beklimming van de Galibier. Tot later. Groet plaats voor nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken. Zaterdagavond van 7 tot 9 presenteert Radio 1. Het Radiolab 2011.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 Een moeder vecht voor haar kinderen. Maar niemand komt bij mijn kinderen. Niemand. Ook soort niet. Maar vindt de hulpverlening niet naast, maar tegenover zich. Nou, ik had het wel zo netjes gevonden als jullie gewoon de waarheid in een rapport zetten... en niet vol met leugens. Jullie dus zijn hele sterke kleine kinderen die gaan lopen liegen om de zin te krijgen. Vanavond bij de EO in Hollandok, de documentaire Last Mother. Kwart voor elf, Nederland 2. Dit is Radio 1. Het LOS-journaal. Dick Terhark. Hark. De Europese beurzen reageren positief op de berichten uit Brussel. Daar zitten de leiders van de 17-euro-landen bij elkaar om over een nieuwe miljardenlening aan Griekenland te praten. Op tafel ligt een Frans-Duits voorstel waarin onder meer staat dat de banken moeten meebetalen aan een nieuw noodplan. Frankrijk was hier tegen, maar zit nu op de lijn van Duitsland en ook van Nederland. Door het compromis is de hoop op een doorbraak in de eurocrisis toegenomen. Merkel zei voor aanvang van de top dat ze verwacht dat er vanavond een akkoord ligt. Voor haar ontmoeting met Sarkozy was ze daar nog sceptisch over. Dat stemde de Europese beleggers positief. De AIX liet, net als de andere beurzen in Europa, een stijgende lijn zien... en stond halverwege de middag op 1,3 winst. De wandelaars van de Vierdaagse in Nijmegen zijn vanmiddag over, overvallen door zware regenbuien. De meeste lopers hebben de laatste kilometers tot de finish op de wetren in de stromende regen afgelegd. De vorige twee wandeldagen waren wel grotendeels droog. Ook in delen van Limburg regen het vanmiddag. Roermond werd getroffen door een wolkbreuk. Bij de brandweer kwamen tal van meldingen binnen van overlast. Ondergelopen kelders, ondergelopen straten, ook ondergelopen winkels, uh, kelders van uh, bibliotheek. De tunnel in de stad is onder water gelopen. En zelfs de tunnel van de A73 heeft de last gehad van het water. Ook in Kerkraden en Heerlen is veel regen gevallen. Inmiddels is de ergste neerslag voorbij. De brandweer is nog bezig met opruimen. De brancheorganisatie van recreatieondernemers waarschuwt voor groepen Ieren... die overlast veroorzaken op vakantieparken. Het gaat om Ieren die in de zomer in Nederland werken en in vakantieparken wonen. Vorige week kwam er een melding binnen uit Friesland... waar een groep Ieren in de hoerika niet had betaald. Vorig jaar kwamen ook meldingen binnen van groepen Ieren... zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie. Ze komen met één busje aan of een auto aan en ze checken in... En voor je het weet uh, komen er veel meer mensen uh, terreinen op. En ze veroorzaken veel schade, ja, zonder dat te vergoeden, zeg maar. Recon adviseert recreatieondernemers om groepen Ieren niet toe te laten op campings en vakantieparken.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 ANWB verkeersinformatie. Het verkeer op de A2 Utrecht richting Den Bos heeft nog steeds last tussen knopend Rijn en Nieuwegein Zuid van de wegwerkzaamheden. 6 kilometer file daar. Als u naar Den Bos wilt, kunt u best omrijden via de A12 en de A27. Op de A10 Ring West richting Zaanstad staat tussen Geuzeveld en Knopend Koenplein 4 kilometer file. A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en Knoopend Ewijk 4 kilometer. De N35, Almelo richting Zwolle. Daar was eerder een ongeluk gebeurd. Tussen Heino en de aansluiting met de A28 staat nu nog 3 kilometer file, maar de weg is weer vrij. Goeiedag, hier is Kees. Tijd voor de minder fileberichten. Deze zomer gaan weer miljoenen Nederlanders het land uit. Naar Frankrijk of nog verder. Ja, dat is lekker, Happy.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 Gio Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Art Vierhouten, Lione de Graaf en Tom van Hek. Zeven minuten over vier. Hartelijk welkom bij het derde uur van Radio Tour. Etappe 18. En de Tour is volledig tot ontploffing gekomen Rio. Een heerlijke etappe met een aanval van Andy Schlek op de gele trui. Maar ook natuurlijk op de andere klasse mensen, renners. Dit is de plek waar Andy Schlek besloten heeft dat hij maar eens een keer wat lef moet laten zien... En uh, die lef heeft hij nodig in een afdaling. Een Engelse commentator liet zojuist even doorschemeren... dat zelfs uh, de grote tolweg rond Londen... dat hij nog wel eens uh, te smal zou kunnen zijn voor Andy Schlek. Want een uh, echte daler is het niet. Maar goed, hij probeert het dan toch. En hij heeft het geprobeerd in de klim van de Col waren. Nu in de afdaling. Iklinski rijdt aan de leiding. achter een vijftal met Schlek, Morfo, Roach, Devenijns en Cilin. Dan hebben Joost Postuwa daar nog in zijn eentje achter. En dan weten we dat op 3 minuten 25 van Iglinski. Het eerste peloton rijdt waaruit Jelle van Endert op dit moment is weggereden. De winnaar van de etappe over naar de plateau, de bijen, de man in de bolletjes trui ook. En dan moet uh, met name Thomas Verkler, die gaat dan achtervolgen. We zien daar uh, Cadel Evans in elk geval in het wiel. Het verschil tussen Schlek en de groep uh, met de gele trui is iets minder geworden dan twee minuten. Dus de strijd is ontbrand. De reactie komt van achteren. En het, hier vooraan is het handig dat er slechts zijn ploeggenoot Montfort nu bij hem heeft. Want je ziet dat Montfort degene is die de achtervol, achtervolging op de kop lopen, Rychlinski, Maar vooral dus die de afdaling aan het leiden is op die mooie brede weg waar we momenteel op rijden. In het begin veel haarspeldbochten in het bos als het ware. daarop die Col nu in een wat meer open gebied. Rijden dadelijk een kloof als het ware in, in de richting van Brian Sol. Weg hier uh, breed genoeg. En de weg is, uh, gaat rechtuit om op die manier een hoog tempo te ontwikkelen. Een hoge snelheden te ontwikkelen. Ruim boven de 90 km per uur. Bij het groepje dus van Slekmon voor. En ze hebben Devenijn, Silin en Roach op de bagagedrager. En zijn dus in achtervolging op Iglinski. Maar belangrijker natuurlijk het verhaal: Is dat Andy Slek hier probeert om de tijd te winnen. Op zijn concurrenten voor de Tourzegen. Goedemiddag. Kom van het Hek, tot half zeven.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 I'm lying. time you're by. Like a backstreet dream telling the lies when the truth is clear I think you knew what I want to hear I here. just want be cool. Like a weed on fire You're Walking on tightrope rope from love's high The Fatal attraction is where I'm at There's no escape Maxi Priest met Close to You Hij schijnt niet te kunnen dalen Rio en die lek nou ja, het schijnt hè. Schijnt, uh, het is in ieder geval niet zijn favoriete hobby. Uh, ik denk dat hij uh, inderdaad alleen maar beklimmingen wil hebben. En dat ze dan uh, keurig met de auto naar beneden gebracht worden. Maar we kijken nog even naar het verschil tussen uh, Andy Schlek en uh, de achtervolgende groep. En dan is het inmiddels toch al uh, 2,5 minuut geworden. halve minuut. En dan gaat hij virtueel op dit moment uh, die gele trui overnemen van Thomas Veuclair. En dan weten we ook nog eens een keer dat uh, de Galibier er dadelijk aankomt. Uh, eerst dus die lange aanloop uh, naar de. De, de Lotharet, Ook al aardig klimmen tegen het eind. En dan uiteindelijk dat laatste stuk. Die 8, 9 kilometer. Dan gaat het gewoon steile wand omhoog. Met al die haarspelbochten hier naar de top. Schlek in het gezelschap van Mofor, Roots, Devenijns en Sielin. Daarvoor rijdt nog Maxime Iglinski. 1 minuut en 21 voor die vijf achtervolgers. En daarachter dan dus op 4 minuten en 2 seconden van de leider in de wedstrijd. Hebben we dan dat peloton met al die favorieten bij elkaar. Met Robert Gezing Donald's steeds mooi bij. Johnny Hoogeland inmiddels uh, teruggepakt door de groep. En in de afdaling, dan kan hij er wel bij blijven. Wie weet, misschien kan hij dan uh, nog even herstellen voor die klim straks uh, naar de top van de Galibier. Ik kijk nu weer naar het groepje waar Morfot nog steeds het tempo maakt voor uh, Geesink. Wat, wat zeg ik nou voor Geesink? Voor Slek was het maar waar. Schlek behoorlijk veel hoger genoteerd dan uh, Robert Geesink. Maar dat zijn die vijf achtervolgers. Het peloton, daar zitten ze allemaal gewoon bij elkaar. Daar kijken ze ook nog wel een beetje bij elkaar. En ze praten vooral met elkaar. Want zojuist zag ik, contador weer smoezen met Samuel Sanchez. Waarover zouden zij gesproken hebben? Misschien wel over de tegenaanval. Straks als we beginnen aan de Galibier. Sebas, achter die vijf. Waar, uh, waar Monfort en Slek echt aan een half woord uh, genoeg hebben natuurlijk als ploeggenoten. Het was uh, mooi er straks om te zien in dat uh, gedeelte waar we mooi het overzicht hadden over die vallei. Over zo'n enorme groene strook dat Monfort als, het, als hij eventjes wat voorsprong pakte op die andere vier in die afdaling... want Montfort is zo op het oog al de beste daler... dan kreeg hij waarschijnlijk via zijn communicatie dat onmiddellijk te horen. Dan ging dat gezicht even naar achteren en dan zag je even het knikje van Andy Slek... en dan gingen ze weer en dan voerden ze het tempo weer op. Op dit moment rijdt het groepje met die achtervolgers op Iglinski... want dat is natuurlijk nog altijd de leider in de etappe. Rijden wij uh, Brian Sol binnen of beter... Gezegd, Tenderen wij Brian Sol binnen. En dat betekent dat wij op dit moment in deze etappe 162,5 kilometer hebben afgelegd. En van hier is het nog 38 kilometer naar de finish. Slek dus goed bezig. Doet goede zaken. En nu moet het antwoord komen hier van achteren van Contador. En natuurlijk het antwoord ook van Cadel Evans. En misschien nog wel Gio van de Gele Trui. Ja, Contador rijdt eh, lekker. In ieder geval moet hij van fiets wisselen. Uh, ja, nou, hij wordt nu weer op gang geholpen. En dan moet hij eventjes vol in de beugel om de achtervolging in te zetten. Maar goed, de weg gaat omlaag. En hij zal ongetwijfeld een ploegleiderswagen krijgen die hem meeneemt aan de bumper. Het is op dit moment de wagen van Euskaltel. Nou ja, dat monsterverbond met Samuel Sanchez, dat heeft hij toch al gesloten. Dus waarom zou de wagen van Euskaltel hem niet terugbrengen naar het peloton? Maar op dit moment rijdt Contador even in een stukje niemands land. Maar hij zal toch zo meteen wel gaan aansluiten. Ik kan me niet voorstellen dat daar vooraan... Op op dit moment iets gebeurt. Ze zullen het tempo ongetwijfeld hoog houden. Maar hoger dan hoog, dat kan niet hoor. Want ze zitten in de afdaling. En Contador is in elk geval een goede daler. Contador dus in een zijn eentje in achtervolging op al die klassementsmannen na die fietswissel. Aart houten. we kijken naar een schitterende etappe. Misschien wel die day in deze tour. Eh, ze reden de Isoar op en eh, het was ook prachtig in beeld. Er kwam een soort hondenfluitje van die Schlek. En toen... Ja, toen was het alle hands aan dek. Iedereen wist wat hij doen was, moest. Het strijdplan en tactiek, alles was eigenlijk al in gang gezet vanaf de start. Twee man vooraan met Postelma voor. en ja, Het moment wat ze uit zorgvuldig gepland hadden, is uitgevoerd. En de uitvoering tot nu toe loopt goed. En het is nu aan de tegenstanders om hierop te anticiperen en, uh, en kijken wat de reactie is. Er zijn niet al te veel helpers meer. Uh, we hebben gezien dat Evans nog maar één persoon over heeft. Uh, Fouclair uh, weet eigenlijk niet helemaal goed wat hij doen moet. Contador maakt niet zo'n hele goede indruk uh, op de eerste call... en zit een beetje op plek 30 in plaats van dat hij op de eerste stelling zit bij de, bij de mannen. Het kan uh, tactiek zijn, het kan uh, eventjes zand in de ogen strooien zijn. Dus even afwachten wat hij, uh, wat hij nu laat zien dadelijk. Um, hij zette twee man op kop op dat moment, na dat hondenfluitje zeg maar. En toen dacht je eigenlijk, ze gaan een tempo call rijden. Althans, dat dacht deze simpele presentator. En van daaruit ging hij nog weg, hè? Ja, van daaruit ging hij nog weg. En wel een, uh, ja, toch wel een demarage waarvan je zegt van oef, dat, ja. dat is hem. Als hij, dat, een, een soort van demarage zoals hij eigenlijk de eindsprint op, uh, op Plateau de Bijen deed. in plaats die nu om echt weg te raken. En uh, ja, Montfort die, die hem opvangt en vol gas de afdaling doet. Hij heeft alleen maar te volgen het wiel van Montfort. Hij heeft het ook zelf niet in te schatten. We, ja, dat maakt dat hij dan toch een snellere afdaling doet... als dat hij het in zijn eentje moet doen. Ja. En zelfs in deze afdaling tot nu toe ook geen tijd verspeeld heeft... wat de laatste berichten van Gio waren. Hè? Nee, steken nog. Volgens mij hebben ze zelfs een paar seconden gepakt. En dat, dat heeft ook een beetje te maken met... Uh, ja, wie gaat het doen achter in de groep? Aan wie is het? Is het aan Fouclair? Is het aan Evans? Uh, Contador zit er ook nog. Sanchez zit er nog. En Frank Slek, uh, kijkt toe en die, uh, die houdt de radio in de gaten. En die geeft aan van, nou, het gaat zus of zo. Aan die ga je gang. En als allerlaatste, um, die uh, Sanchez, die kan toch net zo goed zo'n shirtje van Contador aan doen? Dan is het duidelijker, want nu valt het zo op, ja. je dat ook al je shirt. Nee, nou ja, je bent vrij om te praten met wie je wil in het peloton. Ja. En, uh, en als je de, allebei Spaten spreekt, gaat is, het prima, blijven. het. Is dat een stuk makkelijker? Je, de een noemt het smoes, de ander noemt het even overleggen ja. van hoe sta jij ervoor en hoe zit er ik ervoor? Maar het is al een paar dagen zo, hè? En wij willen vooral weten, Gio, hoe gaat het met de verschillen? Ja, ze zijn bijna in Briançon de verschillen. Iglinski aan de leiding, de coureur van Astana. Hij heeft ook uh, beide bergen als eerste bereikt. bij de bergtoppen tot nu toe. 1 minuut en 14 seconden is de voorsprong op uh, Andy Schleck, Op Montfort Roach, Devenijns en Silin. Dan is het uh, 3 minuten en 54 seconden op dat uh, pelotonnetje met de klassementsrenners. Waar ze allemaal bij elkaar zitten. Waar trouwens Rigoberto Urán zojuist ook alweer heeft aangesloten in zijn witte trui. Die was gevallen in de afdaling uh, van de goal die we net hebben gehad. Van de col die zo waar. Maar die werd uh, terug... Gebracht door Zandio, ploegmaat. En door Boas van Hagen. Hij zit er gewoon weer bij. De winnaar van de etappe van gisteren. Al die grote mannen daar bij elkaar. En inderdaad, bekijken ze elkaar. Beloeren ze elkaar. Laten ze de jongste Slek gewoon wegrijden. Of gaat er nog iets gebeuren? Ik kan het me niet voorstellen dat ze het allemaal op zijn beloop laten. Slek inmiddels bijna in Briançon. En dan weten we, dan begint zo meteen de klim. Gaan we eerst de Loteret op. En dan de Calibier? We zijn er al bijna weer uit, zelfs uit Briançon waar het uh, net als gisteren, want toen kwamen we ook al door deze populaire vakantieplaats heen, weer ongelooflijk druk is. En je ziet toch uh, bij sommige mensen, die blijkbaar geen uh, uh, wereldontvangertje bij zich hebben, de verbazing. Hé, hey, hier rijdt Slek al. En dat doet hij dan uh, heel goed. En dan wijzen ze hem allemaal na. Ja, inderdaad, hier rijdt Slek al, die op dit moment trouwens ook een hele groep met uh, landgenoten passeert. De vlaggen van uh, de gebroeders Slek, waar ze met z'n tweeën geportretteerd opstaan, die uh, wapperen daar in de wind. Net als de vlaggen van Luxemburg. En daar rijdt Andy Slek dan langs, want zijn broer zit natuurlijk hierachter. En ik heb ook wel te doen met de koploper met Iglinski, want die rijdt hier natuurlijk nog een minuutje vooruit, maar werkelijk waar, alle en alles en iedereen zit hier natuurlijk achter de groep met Andy Slek. Dit is het belang voor de Tour. Dit is misschien wel het moment van de Tour. En dus zitten alle pers zo'n beetje hier achter het groep met Andy Slek en zelfs ook de wagen van Christian Prudom, die normaal gesproken bij een koploper blijft, zit nu hier achter de groep met Andy Slek, met Molvor, Deveneins, Zilin en Roach. Maar het gaat natuurlijk om die man met dat eentje in zijn rugnummer, dat rugnummer 11, Andy Sleck. Het half Radio Tour de France met Tom van Dijk. We voor ons live in Utrecht op de rustdag Ruben Heijn met Elephants. En wij gaan weer naar de koers, want we hebben nog een hele grote klim te gaan. Maar de woorden virtueel en geel kunnen we eindelijk weer eens uitspreken, Gio. Heerlijk is dat. Hij heeft nu drie minuten voorsprong. Op de achtervolgers aan die Slek met dat groepje met Montfort, Roach, Deveneijds en Sielin. En dat betekent dat hij inderdaad virtueel in die gele trui rijdt. Want zijn achterstand is natuurlijk minder op de gele trui. 2 minuten en 36 seconden hij heeft ze allemaal te pakken. Maar het lastige stuk begint nu. Want ze zijn Briançon inmiddels uitgereden. En dan moeten ze op de grote weg richting Grenoble. Richting de top ook van de Lotharet. En het waait daar. Het waait daar zo verschrikkelijk hard. De wind staat recht in het gezicht. Dat zie ik ook aan Maxim Iglinski. Er zijn uh, mensen die hem um, hardhollend uh, gewoon bijhouden. Terwijl de weg natuurlijk ook wel uh, licht omhoog gaat daar. Het is nog niet echt heel zwaar klimmen. En dan zie ik ook zowaar die vijf uh, daar in de buurt komen nu van Iglinski. Het gaatje is nog maar klein hoor. 32 seconden. Wat gaat tussen Iglinski en het peloton met de favorieten. 3 minuten en 29 seconden. Dus rijdt Schlek op meer dan 3 minuten gewoon van die mannen daar. Dat uh, wil toch wel wat zeggen. Uh, hij weet in ieder geval waar hij mee bezig is. Hij weet dat dit de aanval is. Dat dit zijn ultieme poging is om de Tour de France... na die tweede plekken van de afgelopen jaren... dan toch eindelijk eens een keer te gaan winnen. Nu kan het, Andy Slek. Nu moet je het doen. Maar dan moet je wel nog eventjes tegen die wind in beuken. En daarachter, ja, de favorieten. Evans, natuurlijk. Basso, de andere Slek, Frank Slek. We hebben Robert Geesink erbij zitten. Natuurlijk niet meer belangrijk voor het klassement. Maar goed dat hij er nog bij zit, Tom Danielsen zag ik erbij zitten. Basso zit er nog steeds bij. Arroyo, Sanchez, al die mannen, Contador natuurlijk. Die zitten daarbij, maar ze zullen iets moeten gaan ondernemen. Sebas, achter dat groepje van vijf. Dat Iglinski uh, uh, ziet rijden daar in de vette. Dit is echt nog maar 10 seconden zo'n beetje. Het verschil tussen die Kazach die in zijn eentje tegen, dat, uh, tegen die wind... in probeert te beuken nog. Maar hij gaat dadelijk dus gezelschap krijgen van een, uh, twee, van een tweetal renners... dat een koppeltijdrit aan het rijden is met uh, drie aanhangwagens. Zo kun je het een beetje zien. Monfort en Slek zijn natuurlijk die, uh, die ploeggenoten. Monfort en Andy Slek. En dan zitten daar dus bij Dries, Devenijns, Nicolas Roach en Igor van die drie is het alleen de Belg Devenijns, alleen de Vlaming Dries Devenijns die een keertje heeft overgenomen bij zijn landgenoot Maxime Moffoor, de ploeggenoot van Andy hier nu heeft ook hem eh, liefst in de gaten dat het geen zin heeft om in zijn eentje door te gaan. Om in zijn eentje tegen die wind in te blijven rammen. Hij eh, zet zich recht zoals dat heet. Staat nu een beetje op te pedalen. Eh, terwijl Devenijns weer overneemt van Montfort. Andy Slek daar in de, de positie zit van dat groepje. Dat groepje dat toch boven de 40 kilometer per uur rijdt. En dus met een prima tempo hier Chante Merle in rijdt. En dat betekent in eh, Chante Merle dat we nog 30 kilometer hebben af te leggen. Tot aan de finish bovenop de Calibier. Aard Vierouten, een groot nummer, zei je net eventjes er zo tussendoor. En er zit natuurlijk een risico in, maar dit is wel wat de Tour de France nodig had. Absoluut, er moest er iets gebeuren. En ook de spanning die we de laatste dagen weer een beetje terugkregen. Gisteren, eergisteren, vooral met de aanval komt het door... Favorieten die dachten er is iemand verslagen en die staat ineens voorop. En dan, dan vandaag eroverheen. Er moet tijdwinst geboekt worden. Eigenlijk uh, door iedereen. Het enige die daar nog een beetje minder mee zit is Evans. Maar die zal toch uiteindelijk ook Foucault er, eraf rijden op de laatste klim. Dus er moet wat gebeuren. En dat het nu op deze manier gebeurt met dit plan. En Andy die zelf gewoon het heft in handen neemt. En daarmee ook het risico neemt dat hij er volledig doorheen gaat zakken straks. Um, nou, hij heeft natuurlijk het vertrouwen erin dat het niet gaat gebeuren. Maar die, die kans is zeker aanwezig. En dan is het uh, alle ogen op Frank. En kijken hoe hij omhoog gaat straks. Maar um, op zich zal Andy blij zijn als die daling en dit vlakke stukje achter de rug is. Want de klim is uiteindelijk zijn trein. Hè? En hij heeft hier een jaar op, op geoefend ongeveer. Op deze dag. Ja, Dus je gaat, je gaat er eigenlijk vanuit dat hij dadelijk iedereen alleen laat. En die klim uh, ja. omhoog gaat zo hard als hij, hij, hij maar überhaupt in zich heeft. En daarachter zien we dat toch nog drie, vier helpers op dit moment aan het rijden zijn. Dus die, dat houdt in dat Evans nog eventjes rustig kan houden. Maar dan zal hij het er ook zelf moeten gaan doen. We verhugen ons. Radio 1. Het NOS-journaal. Maar eerst gaan wij uiteraard om half vijf naar de hoofdpunten van het nieuws met Dik de Haart. De Europese beleggers reageren positief op de berichten uit Brussel... want daar zitten de leiders van de 17 eurolanden bij elkaar... om over een nieuwe miljardenlening aan Griekenland te praten. De Duitse bondskanselier Merkel zei voor aanvang van de top... dat ze verwacht dat er vanavond een akkoord ligt. En dat had direct effect op de beurzen. De AEX stond rond half vier op een winst van 1,5 procent. De wandelaars van de Vierdaagse Nijmegen... werden vanmiddag overvallen door zware regenbuien. De meeste lopers hebben de laatste kilometer... tot de finish in de stromende regen afgelegd. De, de vorige twee wandeldagen waren wel grotendeels droog. Ook in delen van Limburg regen het vanmiddag. Roermond werd getroffen door een wolkbreuk. En de brancheorganisatie van recreatieondernemers waarschuwt voor groepen Ieren... die overlast veroorzaken op vakantieparken. Het gaat om Ieren die in Nederland als klusjesman werken en op de vakantieparken wonen. Volgens de brancheorganisatie Recron weigeren ze rekeningen te betalen... en vernielen ze vakantiehuisjes. Vragen waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is mijn Hoeberg.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 ANWB verkeersinformatie. De werkzaamheden op de A2 Utrecht richting Den Bos. zorgen nog steeds voor 6 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwgein Zuid. Als u naar Den Bosch wilt, kunt u nog steeds het beste omrijden via de A12 en de A27. A4 Amsterdam richting Den Haag. Er staat 4 kilometer tussen Roelovarensveen en, en Zoetenwouderijndijk. 2 kilometer op de A9, Amstelveen richting Alkmaar bij Akersloot. Ook op de A9 maar de andere kant op richting Diemen... tussen Oudekerk aan de Amstel en Knopend Holendrecht. Een file van 7 kilometer. Op de A10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad... bij Knopend Koenplein, 4 kilometer lang. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... bij Knopend Tebrechtseplein, 2 kilometer. Dan de A27 Utrecht richting Golkum... tussen Knopend Rijnsweert en Houten, file van 2 kilometer. En 6 kilometer op de A50 Arnhem richting Os... tussen Heteren en Knop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 Word nu klant en handel tot 21 september overal gratis met uw mobiel. Kijk maar op bing.nl. Vier minuten over half vijf. We gaan naar Frankrijk. We gaan naar Frankrijk waar we kijken naar de kopgroep. Van zes man in totaal omdat Iglinski is ingelopen. Dat hebben we al gemeld door het achtervolgende groepje. Schlek, Monfort, Roach, Devenijns en Silin. En het is eigenlijk op dit moment België Luxemburg tegen Spanje Andy Schlek. Met zijn Belgische ploegmaat Maxime Monfort. Ze krijgen af en toe hulp van Dries Devenijns van Quickstep. En zij proberen dat tempo hoog te houden op die weg waar de wind vol in het gezicht blaast. En dan moeten ze het volhouden tegen een conctie van Spanjaarden. Want het zijn de ploegen van Euskalt. Tel en de ploeg van uh, Alberto Contador. Die de handen ineen hebben geslagen. Contador met zijn knechten uh, Noval. En uh, Samuel Sanchez. Met maar liefst vier helpers erbij. In het achtervolgende peloton. En Veuclair. Ja, die zit er eigenlijk prins heerlijk. Want die wordt keurig gang gemaakt door al die mannen. Net trouwens als Jelle van Endert. Als uh, Frank Schlek. Als uh, Cadell Evans. Noem ze allemaal maar op. Robert Geesinks. Ze zitten er allemaal bij. En ze laten zich allemaal lekker meevoeren. Door die mannen die daar het tempo aan kop maken. Het verschil dus weer tot boven de drie minuten opgelopen. Dat is opvallend. Want net liep het terug, de ogen. Maar nu is het weer drie minuten en vier seconden. En dat betekent toch dus dat de favorieten, de andere mannen in dit klassement, dat die tijd gaan verliezen op Andy Schlek. En dat Schlek zomaar op dat oplopende stuk weg met die wind tegen tijd gaat pakken. Dat betekent dat er verschrikkelijk hard moet worden gereden daarvoor aan. Het gaat ruim boven de 40 kilometer per uur. 3,44 kilometer per uur. En die weg loopt inderdaad het gaat al heel lichtjes omhoog. Dat doet hij sinds uh, Briançon. We hebben nog niet het bord gezien dat we echt officieel begonnen zijn... aan uh, de slotklim naar de top van uh, de Galibier via de Lotharèdes. Maar dat uh, tempo ligt hoger, wordt hard gereden door Schlek en door uh, Molfo. Je ziet het ook als Devenijn, zoals hij er de net deed... zich even laat afzakken naar uh, het uh, laatste wiel, het wiel van uh, Iglinski. Nou, dan moest hij echt behoorlijk aanzetten, die kleine Belg. Die jonge Belg, om er uh, niet gewoon afgereden te worden. En ik moet er even terugdenken... hier in het dal waar die wind zo hard waait... aan de woorden van de Nederlandse wielen-supporter gisteren... die we, spra die we spraken toen we rond een uurtje of kwart voor één, één uur... nog snel even een bakje koffie deden... voordat wij bij de rit van gisteren inpikten. Die toen waarde het behoorlijk hard. Daar maakten wij een opmerking over. Toen zeiden, joh, dan moet je 's middags... rond een uur of vier keer eens langskomen. Hij zegt, dan is de wind iedere dag op zijn hart. Nou, hij heeft gelijk gekregen inderdaad. De vlaggen staan strak. Ook de banieren van de 25 kilometer. Dat is namelijk het aantal dat er nog te rijden is, dat is namelijk het gatboek de kopgroep onderdoor doorrijdt de groep met Andy Slek. De Radio 1 Tour Top 100. <totstuk> Nummer 13.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 Jouw trouwe fijn, ik blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. Altijd zo gedaan. Laten we. Ramse Shaffi, Elisabeth Liss samen met Alderliefde op 13 in onze Franstalige Top 100. En wij gaan terug, want we zullen zo'n beetje bij de voet van de klim zijn. En kan hij de verschillen in stand houden, Guido? Sterker nog, hij uh, gaat het verschil alleen maar uitbreiden. Andy Slek. samen met die Maxime Mofor en Dries Devenijns. Die ze toch wel heel erg dankbaar mogen zijn. Want uh, hij rijdt weliswaar voor een andere ploeg voor Quickstep. Maar hij doet uh, echt uh, behoorlijk veel werk voor de Leopards. Voor Andy Slek met name. Want uh, Devenijns uh, komt regelmatig op kop. En sleurt dan flink hard door. De voorsprong wordt alleen maar groter. 3 minuten en 26 seconden is het verschil. En dan kan die Benjamin Noval nog zo schudden met zijn kop op kop van dat uh, peloton. Om maar dat tempo hoog te houden. Hij is uh, absoluut niet opgewassen tegen de trein die daar vooraan rijdt. En de rest, ja ze hangen er allemaal maar een beetje aan. Er is echt bijna niemand anders die nog het kopwerk wil doen. Het is een van de BMC's van Cadel Evans. Die af en toe ook nog wel eens wat werk uh, wil doen. Maar uh, voor de rest laten ze het allemaal een beetje afweten. Verclair doet ook helemaal niks. Zijn ploegmaten doen niks. Nou, er zit nog één ploegmaat bij Basso. Ook bij de ploegmaat met Sylvester Schmidt daar uh, in het midden van het peloton. Doet ook niks, Robert. Gezing blijft ook lekker rustig midden in dat peloton rijden. Johnny Hogeland bijna aan de achterkant van het peloton. Een mannetje of 30, 35 zo'n beetje bij elkaar. Misschien zijn het er wel 40 zelfs. Want het is langzamerhand een beetje aangezwollen. Dat groepje met de gele truidrager. En die denkt, ja jongens, uh, rij maar lekker. Ik, uh, ik zie het wel uh, wat er allemaal gebeurt. Want straks als de echte beklimming van de Galibier begint en het slot van de loteret, dan kletsen jullie er toch allemaal van tussen. Dan gaan de betere klimmers ongetwijfeld in de achtervolging. Maar of ze er dan nog inslagen om dat gaatje dicht te rijden... van 3 minuten en 36 seconden, ik wagen het te bestrijfelen. De lopen is inmiddels weer uh, tussen heel veel publiek door. En uh, ik kijk goed omheen, maar ik heb volgens mij toch nog steeds niet... het uh, bord gezien dat we echt uh, officieel begonnen zijn. Maar dat zijn we wel zo'n beetje, hoor, want we zitten in Le monetier Le en dat betekent dat de hier dan zo'n beetje de officiële klim gaat beginnen naar de Lothere. En vanaf de Lothere dus rechtsaf naar de Galibier. Heel, heel, heel veel publiek hier. Je ziet al die vlaggetjes van de sponsoren en die handen van de sponsoren Wapperen En Andy Slek probeerde net tussen dat publiek benen voordat we dit plaatsje inreden, nog even naar achteren te kijken. En je zag hem kijken, waar zit dat peloton? Waar zit dat peloton? We hadden wat uitzicht, maar Andy Slek keek alleen naar de ploegleiderswagens. Daar keek hij tegen na al dat publiek. En voor de rest keek hij de leegte, dus in. Want we zagen dat peloton niet rijden. Op dik drie minuten achter Andy Slek. Achter Monfort. Die dus hulp krijgen van Dries Devenijns. Ja, Montfort, Devenijns, twee Belgen. Het is de Belgische nationale feestdag vandaag. Dus en wellicht droomde. De Galibier. Dus uh, het is niet zo gek dat hij zijn werk doet. En uh, Silin en Iglinski, dat zijn de met samen de andere mensen in deze kopgroep. De kopgroep die dat uh, stadje Le Mounetje Le inmiddels achter zich heeft gelaten. En nu langs het paneel rijdt dat we officieel begonnen zijn. aan de 23 kilometer lange klim naar de top van de Galibier we zijn er bijna vergeten. Maar op de Isoir boven was het verschil net meer dan twee minuten tussen aan die slek. En dan denk je, uh, hij kan niet zo goed dalen. Dan denk je, er komt een zwaar stuk met wind tegen in het dal. Dus dan denk je toch, uh, dan gaat die grote groep tijd terugpakken. Wat zegt dit dat we van 2 naar 3,30, 3,35 gegaan zijn? Nou, wat heel duidelijk te zien is, is dat de, degenen die het achter bij de groep op moeten knappen. toch uh, de jongens die de anderen ondersteunen, zoals Cadella Evans, uh, maar ook. Uh, we zagen Van Saxo Bank, uh, Sanchez uh, die twee mannen op kop zet... dat die niet vermogend zijn om gewoon die groep van zes... Mm -hmm. waar er maar drie van rijden. En het mooie is dat Annie Slek volle bak mee rijdt op kop... samen met Monfort en Devenijns dat er dus zes man achteraan draaien rijden zijn en drie man in de kopgroep. En het loopt alleen maar uit. Dus dat het vermogen en de kwaliteit van de renners die nu op kop rijden in de kopgroep... is, is, is vele malen groter dan degenen die er achteraan aan het rijden zijn. Nou krijgen we nog wel wat, hè? want het is wel een kool, die calibier. Uh, er zit toch ook het gevaar in dat je op het vlakke zoveel van jezelf vraagt... dat je dat ergens in de kool gaat tegenkomen. Maar in het hoofd van Andy Schlek uh, kan nu niks misstukken, denk ik. Hè? Nee, de, de, de maximale moraal is aanwezig. En als je daar ergens een beetje van... Uh, ja, Van, van de hormoonhouding houd, kent. dan is er van alles gaande in, de, in, de, in, de, in het brein. En dat geeft alleen maar nog meer spirit, nog meer goed gevoel. Het geeft uh, gewoon extra endovinussen vrij. waardoor je gewoon echt denkt: van, nou kom maar op met die klim. Nou kijken we naar nou een geweldige mon voor ook. Um, die gaat nog rijden tot die kan ergens. en dan gaat uh, Andy Slek uh, vaarwel zeggen tegen deze mensen. En dan gaan we een klim uh, van man tegen man tegen man tegen man, tegen man krijgen. Iedere, iedere seconde die nu nog meegenomen wordt door Monfort, door, door op kop te sleuren en, en dit zo lang mogelijk vol te houden, is, is natuurlijk meegenomen. En ja, het loopt nu al op naar 3.45, dus wat dat betreft doet hij het ontzettend goed. Het is een prachtige, prachtige dag. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Met hey Soul Sister. Wie, oh wie, Gio pareert die prachtige aanval van Andy Schlek? Voorlopig nog helemaal niemand, want uh, Voorsprong loopt alleen maar op 3 minuten en 46 seconden. Is het met nog 17,7 kilometer te rijden voor de koplopers. Het peloton zit er dus nog een eindje achter. En het is toch bijna niet voor te stellen dat ze het zomaar laten lopen. Dat ze Andy Schlek hier naar uh, de grote sprong uh, voorwaarts dat ze die laten maken. En uh, waarschijnlijk ook wel naar de dagoverwinning uh, laten rijden. Uh, Andy Schlek. Die dan twee keer tweede is geworden in de Tour. En nu dan op weg lijkt in ieder geval na zijn eerste tourzege. Maar goed, we hebben morgen natuurlijk nog een zware dag in de Alpen. Met aankomst op Alpe de West gaan we opnieuw de Galibier over. En natuurlijk de tijdrit waarbij we weten dat Cadel Evans toch mogelijk een betere tijdrijder is dan Andy Schlek. Dus zal hij het verschil willen maximaliseren. Wat gebeurt er trouwens allemaal in die groep vooraan? Die, uh, Andy Slek ging eventjes op de pedalen staan bij het overnemen zeg maar, van zijn ploeggenoot. Van uh, Maxime Molfoor. En toen was het plof in de benen van Molfoor. De uh, Belg die stond in één keer helemaal geparkeerd. Zo erg zelfs dat er bijna een aantal andere renners uit die kopgroep opreed. Maar uh, Slek dus nu alleen. En Dries Devenijns uh, ziet nu ook uh, de man met de hamer langskomen. Devenijns moet ook passen voor dat moordende tempo van Andy Slek hier uh, vooraan. Andy... Slek dus nog vooraan met Nicolas Roach, met Eglinski en met Cilin. Dat zijn de drie mannen die in het wiel zitten van Andy Slek. Het verschil, 3 minuten en 50 seconden na het peloton met de gele trui, met Contador, met Evans. En dat is dus het peloton met de renners die op dit moment een enorme ram krijgen van de man die hier vooraan het tempo voert. Andy Slek. Aard uh, Gio zegt terecht, je kan je bijna niet voorstellen daarachter. Uh, ze zullen dat allemaal wel denken, maar je moet ook kunnen. Of, of kijken ze voortdurend naar elkaar en hopen ze nog dat iemand het gaat doen? Zeg maar, Zit, Speelt dat ook voortdurend mee? Nou, Wat ze, wat ze eigenlijk aan het doen zijn, is, is hun laatste helpers, kom, knechten, noem maar op hoe je ze noemen wil, uh, opgebruiken. Op zo lang mogelijk uh, manier. De weg loopt nog niet heel erg stijl omhoog, maar wel de heel... Heel, ja gewoon heel gemeen en constant die wind tegen. Je ziet het ook aan de bomen, die waaien echt verschrikkelijk. En dan, dat is het werk wat zij nog kunnen doen op dit moment. En dan loopt het wel ietsje op, maar dadelijk als de weg echt steiler gaat lopen... Ja, dan zal het toch aan de kopmannen zelf zijn om de aanval van Andy te, te pareren... En, en kijken of ze tijd kunnen pakken. En waar zul je, zeg je dan, eh, ja, het, is nog, het is nog lang, hè, want het lijkt dan nog maar die 8 kilometer. Maar met name die laatste 9 kilometer, daar gebeurt het. De laatste 8,5 kilometer, dat, dat maakt deze klim tot zo'n ongelofelijke klim. Hè. Ja, en deze hele aanloop, hè, want er is nog geen stukje vlak geweest. Eh, ze zijn al een kilometer of 15, een heel stukje bij beetje, bij beetje constant omhoog aan het rijden. En dat is ook het slopende in je benen. En dan zeker, uh, ja, de, we zitten nu op 16, de tweede, de tweede helft, de tweede acht, de laatste 8 kilometer, die gaan uh, beslissend zijn. En voorlopig zijn ze nog wel een minuutje of veertig aan het fietsen. En wij gaan weer naar de koers. En Gio, want uh, ja, wij noemen dit een beetje klimmen, maar je zal het maar moeten doen, hè? Nou ja, precies. <laughs> dit is echt een uh, rotstuk, hoor. Want vanmorgen, toen we hier met de auto naar uh, de finish reden... Toen uh, kwamen al die fietstoeristen voorbij die uh, ook uh, naar boven reden op de Lotaret. En uh, op dat stuk wat wij dan makkelijk klimmen noemen. Nou, daar stonden ze allemaal bijna geparkeerd. Ik zag trouwens net Rob Ruig. Zowel uh, weliswaar voor uh, Alberto Contador rijden in die achtervolgende groep. Dat geeft maar weer aan dat het tempo daar in ieder geval te laag ligt. Te laag om in elk geval de achtervolging op Andy Schleck serieus te nemen. Want uh, als je dan vanuit de achterhoede weer kunt aansluiten nadat je eerder al gelost bent. Dan zegt dat toch wel genoeg. ...genoeg over dat tempo in die groep. De groep met de gele trui, dus de groep met al die favorieten dus. Ze zien allemaal af. Dat zeker. Maar de voorsprong loopt alleen maar op. De voorsprong van de groep van Andy Schlek. Die inmiddels 3 minuten en 45 seconden heeft. Met nog 16,1 kilometer te klimmen. En daarachter dat hele kleurige pak. Het is echt een behoorlijk groot peloton geworden. Het peloton zal zo meteen wel gaan uitdunnen. Met twee Nederlanders er dus, dus bij. Met uh, Robert Geesink en met Rob Ruig. Want ik denk dat we Johnny Hogan... Lanta aan de achterkant inmiddels kwijt zijn. Die nog lang heeft geprobeerd daar vol te houden in die groep met de favorieten. Maar ja, 3.44. Het is een enorm gat. En hoe is het eigenlijk met dat groepje met Andy Schlek? Dat zijn er nog drie op dit moment. Andy Schlek, natuurlijk is het hij die het tempo aanvoert. Beukend tegen de wind in. En en zeker dus ook knokkend tegen die weg die zo gluiperig omhoog loopt in de eerste kilometers van de loterij in zijn wiel. Nog Iglinski, dat vind ik knap, want die heeft toch ook een behoorlijk Solo inmiddels uh, achter de rug op die vorige call op de Isoa. En natuurlijk nog een tijd alleen gereden in de afdaling. En ook alleen tegen die wind in Gebeukt. Maar hij blijft er nog bij die uh, Iglinski. En Nicolas Roads die blijft er ook nog bij. Molfor en Devenijns waren we al kwijt. En Igor Silin die rijdt inmiddels ook op een uh, meter of 200 achter de drie. Waar Andy Slek de langste zo'n beetje lijkt qua houding op. Doka in zijn wiel zit en Roach in derde positie. De weg maakt even een bochtje naar rechts. Dat is gekken, dan zijn ze even van die fellen tegen de de wind. de Nee, dit ligt niet aan uw zender. Dit ligt aan het feit dat we in de bergen rijden. We gaan het nieuws van vijf uur even iets naar voren halen. Andy slek rijdt dus 3:50 vooruit. En daarmee gaan we het nieuws, het vooruitgeschoven nieuws van vijf uur in. Vanavond BNN Today. Hij was naar haar op zoek, is, is de veronderstelling, Dat denk je haast wel, ja. Het, het zal om haar te doen ge, ge, geweest zijn, maar dat, uh, dat is giswerk. Vanavond om half negen op Radio 1. Nog een paar laatste woorden. Schoenenontwerper Floris van Bommel. Ik ga proberen om 11 uur s morgen al zat te zijn. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hallo, ik ben Fons de Poel. Met Caro Brandpunt maken we al jarenlang spraakmakende reportages. Maar als de Caro niet genoeg leden heeft, kunnen we geen Caro Brandpunt meer maken. Word daarom nu lid van de Caro, voor slechts 10 euro per jaar. Ga naar caro.nl. Dankjewel. Dit is Jonathan Jeremiah. Zijn debuutalbum, A Solitary Man. Solitary Man van Jonathan Jeremiah Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Dikter Hark. Europese leiders bespreken slottekst van Griek schuldenplan. Bijzondere boete voor bezitter kinderporno en vierdaagse lopers overvallen door zware regenbuien. De leiders van de 17-eurolanden willen kosten wat het kost voorkomen dat de schuldencrisis in Griekenland zich uitbreidt naar landen als Italië en Spanje. Dat staat in de ontwerptekst van de slotverklaring waarover ze in Brussel vergaderen. De eurolanden zitten sinds één uur bij elkaar. De Europese beleggers reageren positief op de berichten uit Brussel. De AIX stond rond half vier op een winst van 1,5 procent en ook Parijs, Frankfurt en Londen zaten in de lift. Belangrijk onderdeel van het Europese overleg is dat de banken moeten meebetalen aan een nieuw noodplan voor Griekenland. De rechtbank in Middelburg heeft een bijzondere geldboete opgelegd... aan een man die betrapt is met kinderporno. Naast een werkstraf is de man veroordeeld tot het overmaken van 10.000 euro... aan de stichting Defense for Children. Dat is een organisatie die opkomt voor de rechten van het kind. Op de computer van de middelburger stonden ruim 11.000 foto's en filmpjes... van kinderen die werden misbruikt. Het OM had ook een schenking aan Defense for Children voorgesteld... maar die was 3.000 in plaats van 10.000 euro. De beenderen die op 8 april in een tuin in Enschede zijn gevonden... blijken afkomstig te zijn van een 77-jarige vrouw. Het gaat om de voormalige bewoonster van het huis die in haar eigen tuin is begraven. De politie gaat uit van een misdrijf. De huidige bewoner van het huis was in april in zijn tuin aan het spitten... toen hij de beenderen vond. De vrouw is nooit als vermist opgegeven. Een voormalige directeur marketing en communicatie van de hogeschool Windesheim moet een jaar de cel in voor het verduisteren van ruim 800.000 euro. De man van 44 schreef jarenlang valse facturen. Aangezien de directeur ook degene was die over het budget ging... ondertekende hij de valse facturen vervolgens zelf ter goedkeuring. Van het geld kocht hij onder meer luxe goederen. De persrechter. Dat levert hem een straf op van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk... Met de bijzondere voorwaarden dat hij uh, onder reclasseringstoezicht uh, komt te staan. En daarnaast gaat de staat de benadeelde partij helpen om een deel van de uh, vordering uh, te incasseren. En als hij die niet terugbetaalt, dan moet hij daar nog 365 dagen voor gaan zitten. De hogeschool Windersheim in Zwolle ontsloeg hem toen de fraude aan het licht kwam. Maar hij heeft tot op heden nog geen cent teruggezien.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 En zelfs de tunnel van de A73 heeft de last gehad van het water. Ook in Kerkraad en Heerle is veel regen gevallen. Inmiddels is de ergste neerslag voorbij. De brandweer is nog bezig met opruimen. In een juwelierszaak in Utrecht stond een die vandaag oog in oog met de eigenaar van de sieraden... De